Goedenavond lieve mensen. Ja, en dan is het, is het verzoek gekomen om een lezing te houden over de vrede. Terwijl ik in mijn lezing vorige week had gezegd dat ik verder zou gaan met het, met het deel 4 over het, over het hele van lichaam. Nou, ziel natuurlijk niet, want die is al geheeld, maar dat de mens één wordt met zijn, met zijn ziel en zijn lichaam natuurlijk.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 zonder iets te verbergen. En toch, ja, nu toch ook weer een kleine meditatie om ons te verbinden met het licht, het licht van de zon, met het licht dat we zelf zijn. En we kunnen erover nadenken dat het licht van de zon, ja, de zon is die, die hier op de aarde schijnt, maar... Dat er in het heelal nog veel meer zonnen zijn. Daar weer boven. En daar weer boven. En daar weer boven. Zo kunnen we bedenken. Dat alles uit een heel groot geheel bestaat. Dus ja. Zet je voeten naast elkaar op de grond. Als je dat wilt. Dan aard je wat beter. Ehm. Um, ja, je kunt je ogen dicht doen als je dat wilt. Adem rustig in. Houd de adem even vast en adem rustig uit. Ja, het gaat dus over de vrede. De vrede in onszelf. De vrede in de wereld. De vrede op aarde. Ja, en in feite is deze lezing natuurlijk ook weer een, een logisch gevolg op alle andere lezingen. Maar goed, ik heb hem dan maar de vrede genoemd. Want ja, als ik dan toch over vrede spreek, dan denk ik toch aan al mijn afgelopen lezingen, die altijd alleen maar over de vrede in jezelf gaan zodat je weer één geheel wordt met je ziel, je denken en je lichaam. Nou, daar kun je dus ook weer over nadenken. En als je hier nieuw bent of als je, hier, eh, als je het niet wist, dan kun je dus eh, gewoon op mijn website kijken. IH, dus .nl. En daar staat een... Eh, ja, ook een verhaal in over deze drie-eenheid. Het is dus een doel waarnaar je kunt streven. En wat je, waar je zeer goed toe in staat bent. Om te volbrengen. Om de eenheid in jezelf, de harmonie in jezelf, tot stand te brengen. Het doel... Waar jij naar kunt streven. Maar ook het doel van de mensheid. Om in vrede met elkaar te leven. In vrijheid met elkaar te leven. En elkaar met mededogen te bekijken. Juist. Met mededogen. En te zien dat iedereen op zijn weg, weg bezig is, ook al vind jij van niet. Ook al vind jij dat anderen moeten denken zoals jij denkt, maar dat kan niet. Geef ieder zijn eigen denken. Je kunt niet eens vervormen of hervormen. Het is hier op aarde de wet van de vrije wil. En mensen dienen vanuit zichzelf tot de vrede in hun hart te komen. Om vanuit die liefdetrilling dat naar anderen uit te stralen, zodat anderen denken: ha, ah, dit wil ik ook. Dit wil ik ook. Als je je eigen vrede gevonden hebt, is het gemakkelijker om in trilling te treden met anderen. Ook met anderen die de vrede wellicht nog niet gevonden hebben. Die misschien in heel veel opzichten wel de harmonie in zichzelf voelen, maar in sommige dingen toch zich mee laten sleuren door het kwaad in henzelf, door iets in zichzelf waar ze meer macht aan geven dan aan het liefdevolle denken. Als je je eigen vrede dus gevonden hebt, is het inderdaad gemakkelijker om in trilling te treden met anderen. Het is niet anders dan geen slachtoffer meer te zijn van de gebeurtenissen, de gebeurtenissen om je heen, gebeurtenissen overigens die jezelf zelf hebt aangetrokken, die vanuit jouw denken naar je toe gekomen zijn. Gebeurtenissen en je bewust te zijn dat je geen koning of koningin van je eigen drama ...dient te zijn. Dus als je je eigen vrede gevonden hebt, kun je erover nadenken om bij jezelf te blijven en je bewust te zijn van je eigen kracht, van je eigen macht van binnen, een positieve macht... En je vooral niet meer te laten verleiden, om meegezogen te worden in de emotie of van jezelf of van de ander. Maar als je denkt. Dat die emotie, die gebeurtenis van de ander is. Zou je erover na kunnen denken? Dat jij bepaalt hoe je erover nadenkt. Dus laat je die emotie bij de ander? Of ga je erin ten onder? Dan kun je gerust van onvrede spreken. Dat je altijd slachtoffer voelen, je altijd beklagen, je altijd klein voelen. De vrede in jezelf houdt simpelweg in dat je bij jezelf blijft. Dat je je bewust bent dat je zo'n groot licht hebt. Dat je daarin kunt staan, als in een zuil van licht. En dat jij je niet laat meesleuren door de gebeurtenissen. Maar met een helder hoofd kijkt naar je eigen leven. En waarom dat naar je toegekomen is. Het gaat onderzoeken. Je weet dat er meer is dan het overleven waarin je je nu bevindt. En je weet dat je werkelijk kunt leven. Dus om de vrede op aarde te houden, of de vrede op aarde te bevorderen? Kun je een overweging nemen... ...om diep... ...nou, laat ik zeggen... ...dieper in je innerlijke zelf... ...te gaan, te gaan duiken? Kijk goed wie je bent... misschien doe je dat nu wel... ...voor de eerste keer... ...voel eens dus diep in jezelf... ...wie je bent en wat je bent... Zie je dat je meer bent dan je dacht? Zie je dat wonder van denken? Dat komt toch ergens vandaan, nietwaar? Dat is het onzichtbare. Dat wat je denkt. Droomt en dat wat je was, bent... En altijd zijn zult. Kijk goed wie je bent. En vraag jezelf af. Wat je met dat gevoel gaat doen. Jij bent vrede. Jij bent vrede. Jij bent in staat om vrede te zijn. Om te zijn wie jij wilt zijn. Zie voor je dat jij vrede bent. Maak die zuil van licht om je heen, je kunt ook een piramide maken, vol met licht, wees daar zeker van, jij bent dat licht, jij bent de vrede, dat is wat jij bent. Vol in jezelf. Vol binnen in jezelf. Vol die vrede. Vol dat liefdegevoel. En kijk. Of je met dit. inzicht. jouw nieuwe inzicht. jouw leven kunt bekijken. Want het is niet anders dan dat je dan je leven alleen maar vanuit een andere vorm, vanuit een ander perspectief bekijkt. Het is dan niet meer hetzelfde als voorheen. Voel je dat het nu anders is en daar gaat het om. Het is nu anders. Voel in jezelf. Het gaat erom om steeds maar de gebeurtenissen in jouw leven vanuit verschillende perspectieven te zien. Vanuit het gevoel van vrede in jezelf, van goedheid, van liefde in jezelf. Om simpelweg te kijken hoe het vanuit dit standpunt is, of vanuit een ander standpunt, of juist vanuit dat specifieke standpunt. Je kunt erbij geholpen worden door je ademhaling. De ademhaling die je met je, met je, met je neus doet. Rustig inademen. houd de adem even vast. En adem rustig uit. In deze diepe, diepe buikademhaling. Word je ook geholpen om tot andere inzichten te komen? Dan zie je de eenvoud van deze woorden. De eenvoud om de vrede in jezelf te bewaren. Om moeite te doen om wat je anders zo woest en kwaad en wanhopig maakte... Je op een andere wijze te bezien. Dan zie je dat het eenvoudig is om vanuit je eigen gevoel te denken. Dat gevoel binnen in jezelf, dat alleen maar liefde met een hoofdletter is. Wat ga je met dat nieuwe gevoel doen? Je kunt besluiten om alleen nog maar vanuit en met dat nieuwe liefdegevoel te denken en te handelen. En kijk eens om je heen als je dat besluit genomen hebt. Je leven zal veranderen, werkelijk hoor. Mensen zullen werkelijk verrast op je reageren. Ze zullen je lichaamstaal, je houding zien. En zie je dat dat liefde met een hoofdletter is... Zonder dat je de woorden overdraagt. Overdracht van liefde heeft geen woorden nodig. Mensen zullen je anders behandelen. En je zult zien dat toeval niet bestaat. Dat wat jij nu bent, zul je aantrekken. Maar zo zul je de kring met mensen om je heen die vrede willen groter en groter maken. Dat is de trilling die jij uitstraalt. Je komt in een ander gevoel, in een, in een andere frequentie terecht. En dat straal je uit. En zie je ook hoe belangrijk jij bent. Want als jij er niet bent... Hoe moet het evenwicht dan in de wereld komen? Jij zou wel eens de enige kunnen zijn bij wie het werkelijk uitmaakt. Jij zou net die ene kunnen zijn waar het werkelijk uitmaakt dus, de helft niet en de andere helft wel. En als jij bepaalt om wel in die vrede te gaan, dan kan dat ook... Omslaan naar de hele wereld toe. En weet je, dit is nog maar het begin. We staan nog maar aan het begin. Maar we zullen steeds bewuster en bewuster worden. We zullen ons steeds meer bewust worden van het feit dat wij zelf bepalen dat we de vrede in onszelf bewaren. Dat niemand daar verantwoordelijk voor is. Dat wij dat doen met onze eigen gedachten. En inderdaad, je wordt dus bewuster en bewuster en zo zul je je herinneren wie je bent. Je hoeft het niet te leren, je, je hoeft het niet uh, van anderen te horen. Misschien om je te helpen herinneren, maar dat is ook het, het enige. Want je bent zeer goed in staat om, om de herinnering wie je bent uit jezelf te halen. En om die vrede uit te stralen naar je huisgenoten, naar de mensen om je heen. Je zult onder ogen willen zien de dingen die je eigenlijk een beetje dwars zaten. Jouw illusies. En je zult me al te graag de illusies weg willen doen. Je zult me al te graag niet meer vanuit het ego willen leven. Maar vanuit dat liefdegevoel binnen in jouzelf, Voel wie je bent. Je bent dat licht. Dat super grote licht. Dat tegelijk niet meer dan drie ons zweegt. Maar zo krachtig is als een kerncentrale. Blijf op je weg. Blijf op je eigen weg. Als je die weg tenminste ingeslagen bent. Ook als er een tijd komt. Dat het leven weer even moeilijk voor je wordt. Bedenk dan. Dat het wellicht uit een ander leven komt, of misschien uit dit leven, dat nog geheeld moet worden. Bedenk dat jij besloten hebt om in het licht te leven. Toen je naar de aarde kwam. Toen je geboren werd. Jij vinden het zelf, en weet je, het licht zal er alles aan doen om je bij te staan. Maar je dient zelf naar dat licht te gaan en je daarin te koesteren. Steeds maar weer en steeds maar weer. Want je kunt ook een andere weg nemen. En dat is de weg van het ego, de weg van het slachtofferschap. De weg van de kwaaiigheid, De weg van je te beklagen. Maar het betekent niet anders dan dat je niet weet hoe je ermee om moet gaan. En weet je? Die weg die super glad is. En je kunt je nergens aan zelf vasthouden. En het kwaad dat je opwacht, dat is van jezelf. Wat je nog niet opgelost hebt. vindt het heerlijk hoor. Dat je weer in die armen bent terecht gekomen. Maar je deed het zelf. Je hebt twee gebieden dus in jezelf. De vrede en de onvrede. De angst en de liefde. Blijf onafhankelijk in je denken. En laat je niet verleiden. Blijf altijd in dat licht staan. Voel om je heen dat je beschermd wordt door het licht, ook al denk je dat het niet zo is, maar visualiseer jezelf daarin en je zult zien dat de dingen werkelijk lichter om je heen worden. De vrede in jezelf keert weer terug en je hebt die hobbel genomen. Die schaadt, die gebeurtenis. Jij bepaalde immers. En zie, het geeft je een goed gevoel. Jij bent meester over de situatie gebleven. En zo heb je de vrede in jezelf behouden. Weet dat jij misschien bij de eerste behoort die de vrede werkelijk binnen in zichzelf kan bewaren. De eerste in jouw tijd. En weet dat er alle mogelijke moeite is gedaan door het kwaad. Door anderen om jou vast te houden. Om jouw ziel vast te houden en te, te beheersen. En om jou te laten denken. Dat je het zelf niet kunt en dat zij wel voor je denken. Dat zij wel bepalen hoe je denkt en, en dat jouw weg naar God alleen maar via hen kan gaan. Maar het is niet waar. Je bent zo in staat om je eigen verantwoording in je leven te nemen. Om je eigen licht nog groter te laten worden. Zie hoe de dingen om je heen veranderen. En weet dat jij meester bent over je lichaam, over jouw denken. Je bent een ziel en hebt een lichaam, en daar gaat niemand over. Ruim de rommel in jezelf op. Ruim al die rommel op, waar je veel te veel macht aan gegeven hebt. En kom terug. Voel die vrede in jezelf, als je dan weer bij jezelf bent gekomen. Je bent een ziel. En je hebt een lichaam. En daar gaat niemand over. Ruim die rommel op. Eerst in jezelf. In je aura. In je gedachten. En misschien doe je dat ook wel. In de ruimte om je heen. Want laat het niet op je drukken. Het beheerst je denken. Laat het los. Dan richt je eens op je eigen gedachten en neem een besluit dat je vanaf nu alleen nog maar positief wilt denken. En wees trots op jezelf dat je het één minuut kunt. Hou je horloge erbij. En weet je, als je het één minuut kunt, kun je het ook twee minuten. En nou, ineens doe je het een uur. En dat kun je zomaar. En voel die vrede in jezelf. En ineens weet je niet beter of je kunt alleen nog maar positief en in vrede denken. Dan laat je als vanzelf al die narigheid los. Want je gaat op een andere wijze denken. En weet je, ik deed het. En als ik het kan, kan jij het ook. Als jij het kunt, kunnen anderen het ook. En voordat je weet, voordat je het weet, is die kring van positiviteit zo groot geworden dat meer en meer en meer mensen daarmee in aanraking willen komen. Hoe kan het toch dat die mens die altijd eerst zo narrig, kwaad en slachtofferig was, ineens zo veranderd is. Wat heerlijk, zo wil ik ook zijn. Zullen de mensen denken. Je hebt alleen maar de vrede in jezelf teruggevonden. Wat wat je eigenlijk altijd bent. Weet je, zo eenvoudig is het om de wereld, om de wereld vrede tot stand te brengen. Alleen jij hoeft er maar mee te beginnen. En het zal zich verspreiden om je heen. Het is die liefdetrilling die de mensen doet veranderen. Niet door ze te vertellen hoe het moet. Niet, niet door hen te vertellen, als je het niet zo doet, dan en anders, dat werkt niet. Dat is vanuit de angst gereageerd. Maar vanuit jezelf en het voorbeeld zijn en liefdevol en vol mededogen met anderen om te gaan. In je huis, in je werk, in de winkel. Op straat, in je auto, vooral op de weg. Dan laat je dat maar even gebeuren, als diegene zo snel voor jou wil. Steek je vinger niet op. Hou die vrede in jezelf. Jij weet niet waarom het zo is. Misschien heeft die ander wel zo vreselijk veel haast om, ja, weet jij veel, daar, daar ga jij niet over. Ook daarin kun je de vrede in jezelf bewaren. En zo het door te geven aan anderen, zonder woorden. Want alle mensen zijn van goede wil. En diep in het hart willen ze niet anders dan de vrede in zichzelf voelen. Ook de mensen die de controle over anderen willen, die de baas willen zijn over anderen, die willen bepalen hoe anderen denken. Want die in hun hart denken ze dat ze daar goed aan doen. Maar ze waren vergeten dat je ook anders kunt denken. En daar is ieder mens vrij in. Net zoals jij. Jij bepaalt altijd. Het enige dat gedaan dient te worden, en daar zou je over na kunnen denken, is hier stil over nadenken. Mediteren. Of, als je dat lastig vindt, nou, iets doen en dan nadenken. Vanuit je hart reageren. Zo werkte dat bij mij gedeeltelijk. Zou je kunnen zeggen. Maar ook mediteren was een plezierige bezigheid. En eigenlijk was. Ja, ik doe het nog steeds. Maar ook niet iedere dag hoor. Want ik doe het wanneer ik dat zelf prettig vind. En als ik vind dat ik weer over iets even terug moet komen in mezelf. En op een gegeven moment vond ik het uitermate plezierig. Om over mijn problemen na te denken. Om het van alle kanten te bekijken, want ineens was het toen niet meer moeilijk. En ik begreep toen dat ik toch zomaar daar binnen in mezelf kon gaan met mijn gedachten. Ah, wist ik maar dat het zo gemakkelijk was, dacht ik destijds. Maar ik doe het nog steeds. En altijd is het nodig hoor. Je kunt niet op je lauweren rusten. Je dient zo alert te zijn. En toch ook elegant met het leven om te gaan. Als de moeilijkheden, als ik het zo mag noemen, op mijn pad verschijnen, dan ga ik simpelweg met mijn gedachten naar binnen. Ik hou die, hand, die, ik hou die ander heel in mijn gedachten. Die ga ik niet afkraken. Daar is een reden voor waarom die andere zo is. Maar daar ga ik niet over. Ik ga alleen mijn eigen houding bekijken. En wat het me doet. En of ik weer in de vrede van mezelf kan terugkomen. En binnen een paar seconden, als je eenmaal de weg weet, hè, is het opgelost binnen in mijzelf. En bestaat het niet meer. En kan ik de ander laten. Of de situatie laten. En met andere woorden, ben ik in staat om met welke situatie dan ook om te gaan. Ja, en vroeger deed ik daar wat langer over. En net wat ik net zei, maar als je het wat vaker doet, wordt de weg steeds eenvoudiger. Want het komt steeds op hetzelfde neer. Die ander mag ook doen wat hij of zij wil doen moeilijkheden komen alleen maar voort uit je eigen denken en daar ben jij dan ook verantwoordelijk voor dus situaties uit een ander leven of uit dit leven als die dus op je pad terechtkomen, komen die dienen verwerkt te worden in dit leven op dit moment zou je kunnen zeggen op dit moment van nu in de liefde van alles. Of het kunnen situaties zijn die van boosaardigheid, die afkomen op je licht, op het licht. Maar, daar heb ik al zo vaak over gesproken, lijkt me. Nou, een, een goede is dat waarschijnlijk lezing 24. En dat is, nou ik weet niet precies, ergens in mei is dat geloof ik geweest. En dat is een lezing over... De duisternis en het licht, of het licht en de duisternis. Mei van dit jaar, nee ik geloof van vorig jaar, nee vorig jaar, 2007, ja. En dan kun je ook heel duidelijk voelen hoe het in jezelf, maar ook de wereld om je heen, ik wil niet zeggen een gevecht is. Maar het is een evenwicht zoeken, het begrijpen van de duisternis. Want die heb je nodig, die heb je absoluut nodig, om te weten wat het licht is. Om te weten wat de werkelijke vrede is. En misschien moeten wij als wereld eerst leren, en ja, en dat hoort ook bij de aarde. Wij moeten eerst door die duisternis heen. Om te begrijpen hoe groots het licht is. Wat dat betreft zouden we kunnen bedenken... Dat hier toch enorme krachten achter staan. Achter, boven ons. Die dit laten gebeuren. En die weer daarboven staan. Die ook weer een groter overzicht hebben. En zo zien dat uiteindelijk de mensheid tot een totale vrede komt. In zichzelf. En over de hele wereld. En dat is wat ik zie. En dat is wat de mensheid gaat doen. De vrede met elkaar. In vrede met elkaar leven. Met liefde naar elkaar toe. Die liefdesfrequentie uitstralen naar anderen. Daar in zijn. Het zelf zijn. Dan is de vrede daar op deze wereld. Maar nooit om anderen te vertellen hoe ze moeten doen. En af te zakken. Van kwaad tot erger. Naar de angst en dan de liefde frequentie. Volkomen kwijt te zijn geraakt. We kunnen zelf bepalen welke richting we uit willen. Welke richting wij willen. Wat willen we? Willen we die liefde of het andere? Maar het andere hebben we nodig om tot die liefde te komen. Nou. Ik denk dat het... Nu wel genoeg gezegd is hierover. En ja, misschien moet het ook wel keer op keer op keer herhaald worden. Het moet niet, maar misschien wil je daar wat meer naar luisteren. Totdat het diep in jezelf zinkt en dat je het ook alsjeblieft mag vergeten en als een herinnering vanuit je eigen denken naar boven komt. Alsof je er zelf opgekomen was dan is het goed. Nou, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Eh, nou, je kunt op mijn website kijken. www.ykra.nl. Daar kun je zien eh, hoe we en waar eh, mijn lezingen staan van de afgelopen jaren. Eh, je kunt vragen stellen als je dat wilt. Ik merk het wel. Bedankt nogmaals voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Dag!